ان الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاضل مد الصفات الصلاه وحنفي المذهب زمنه هوي من بالاضح ستوب داي تشهد العلماء في كوفه الزحانه المذهبه التشهد بالتشهد الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه ومنتهي سكسيت مات اا عمر رضي الله عنه مكوفه امهان الاسلام ودارون اا كوم د ميستن من كوفه Overeen met de meningen van Imam Ibn Mas'ud. Want ze zijn allemaal zijn studenten. Dus de tashahud is opgeleverd door Ibn Mas'ud, hanteer zijn. Hij zegt, dus je hoort de tashahud, dus als je in, als je zit en je gaat tashahud doen, dan doe je tashahud zonder te wijzen met je vinger tijdens het zeggen van de shahada, dus tijdens het zeggen van Ashadu Allah ilaha illallah. Ashadu Allah Muhammadan, Abdullah wa Dit is volgens de da'hir al-Riwaya. En er is overgeleverd over Imam Abu Yusuf in het boek Al-Amali dat je je middle finger en dus dat je je je think en je ringvinger. Dus. Uh, zo buig. Dus dicht doet. En dat je met je middelvinger En je duim maak je een ring. Maak je een ring. En je wijst met je wijsvinger. Dit is ook overgeleverd over imam Mohammed En imam Abu Hanifa. En dit is gepraktiseerd. Door de latere. Hanasi geleden. Want het is overgeleverd over de profeet sallallahu alaihi wa sallam, over de authentieke ahadith. En omdat er een authentieke overlevering is, over de drie imam. En daarom is in het boek Alfred gezegd, de eerste mening is dat je helemaal uh, je hand gewoon, zo, dat je je hand, je rechterhand, als je het de hoe het zit, dan, Wijs je niet, dus je hand is net je linkerhand. Je gaat niet vasthouden of wijzen. Hij zegt, die is in strijd met wat is overgeschreven in het boek, het en het En dan zegt hij, en Meidani, hij zegt, onze Sheikh, hij bedoelt Ibn Abidin, Rahimahullah, hij heeft in zijn risala, hij heeft een hele recelle geschreven over de teshahud. Daarin heeft hij duidelijk gemaakt dat ze dat allebei authentiek zijn. En hij zei, we hebben maar twee meningen, dus twee posities, in de hebben. De eerste is de moshroon. En dat is je vingers dus gewoon op het plak, gewoon leggen zo, zonder je handen dicht, dicht te doen. Gewoon plat je rechterhand op je knie leggen. Zonder te wijzen. En de tweede manier is dat je je hand openlaat. Dus net je linkerhand. Maar pas bij, als je het te gaat doen. Dat je dan je hand dicht doet. Dus je doet je handen dicht. Dus alle, alle vingers je, duw je om, behalve je wijsvinger. En als je zegt, ashadu al la ilaha, doe je hem omhoog. En als je zegt, illallah, doe je hem omlaag. En dit is de mening van de latere geleden. Hij zegt, maar wat de meeste mensen vandaag de dag doen... Uh, dat zij wijzen, dus zij wijzen alleen, dus, uh, hij zegt wat de mensen vandaag de dag doen, dus, uh, ze, ze zeggen, teshahud en hun rechterhand, is plat, gewoon open, ja, en bij teshahud, wijzen ze alleen, met hun wijsvinger, zonder die andere vingers, te buigen, dus dicht te doen, ze wijzen alleen met die vinger en de rest van de vingers die zijn gewoon in hun uh, normale staat. Hij zei: Deze mening heb ik nooit gevonden in de boeken. En later heeft hij die recelle die hij had geschreven: van er zijn maar twee meningen. Heeft hij nog een andere, heeft hij een uh, vervolg daarop geschreven en daar maakt hij de conclusie van dat er ook een overlevering is over de imams, van de Hanafi dat die, wat de meeste mensen doen vandaag op dag, ook een geldige daad is. Dus, wat je kan doen in Tashahud, je legt je hand gewoon open, je rechterhand, je wijst niet niks. Tijdens Tashahud of buiten Tashahud, je doet niks. Dit is de masjohor. En je hebt een ander, als je bij Tashahud bent, Dus uh, het tweede is dat je je hand is open, ja, normaal, plat, op je uh, knie. En als je het teshahut gaat doen, dan berg je alle vingers, je doet het dicht. Dus je, je maakt een vuist, alsof je een vuist maakt. Maar je wijst alleen met je wijsvinger. Je wijsvinger doe je omhoog, als je zegt, doet allah ilaha. En als je zegt, illallah, doe je hem naar beneden. Dit is ook een uh, geldige uh, praktijk. En je hebt een andere praktijk. In de midden, dat jij je, je hand gewoon plat legt. En bij het goed doe je alleen je wijsvinger omhoog bij izhadu allah ilaha en illallah doe je naar beneden. Zonder van je hand een vijf te maken. Drie manieren van doen van teshoud. اوكي وات متو تشهد تزاهد وات التشهد من ابن مسعود التشهد اس التحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله en dit is het uh, teshahud van Iman Ibn Mas'ud, want hij heeft gezegd, ik heb van de profeet dit genomen met mijn hand. En hij heeft mij geleerd hoe, uh, hoe ik teshahud moet doen, zoals hij mij de Koran heeft geleerd, hoe ik het moet reciteren. Zie het boek Al-Hidayah. Dus dit is de uh, teshaut wat je moet zeggen. Dat geldt. Dus als je in een gebed bent met vier laka, bij de tweede laka ga je zitten om tasche te doen, daarin zeg je deze tasche. En je zegt niks meer dan dit. Dus als je bij OSHA Mohammed en Abduel sta je gelijk op. Je gaat niet nog duaan doen of. Uh, andere zaak. Je staat gelijk op, ga je verder met de derde aan Maar als je bewust iets extra erbij doet, dan is dat makro. Maar als je dat per ongeluk doet, ja, je doet het per ongeluk dat je uh, je vergeet, je doet erbij, dan moet je sowieso de doen. Dus, je de cel moet je twee keer doen van onoplettendheid. Maar, wanneer moet je dit zo goed doen? Hij zegt als je die dua doet dat die zo lang is als Allahumma salli ala muhammad. Dus Allahumma salli ala muhammad. Als het even lang is, dit en langer. En je doet het bewust, dan is het makkelijk dan doe je niks. Maar als je het onoplettendheid doet, moet je het zo doen. Maar als het korter is, dan wil je zeggen: Allahumma, en dan herinner je je van: hé, dit kan niet, ik moet nu opstaan, sta je op, staan, hier, is niks aan de hand. Die het boek ten weer. Oké, okay, en dan zegt hij: als je klaar bent met de shahoud, die staat op, zegt hij, en dan reciteer je. Yeah. In de laatste twee rak'aad, Fatiha alleen. En dit is de beste wat je kan doen. Dus, als je staat, Fatiha alleen En dit is, is authentiek. Zie het boek, Lidaya. Maar stel je voor, dat je in de twee rak'aad, laatste twee rak'aad, je doet tezbij, ja, drie keer, bijvoorbeeld subhanallah Allah, Allah, of je staat stil zonder iets te zeggen, en die staat even lang. Dat je bijvoorbeeld. Uh, drie keer te kan doen. Dan is het geldig. Dan is je gebed geldig. En er is niks mis mee als je dat doet. volgens de methode. Niet het boek tenminste. Uh, Mullah Miskin In zijn uitleg. Op. Uh, op. Uh, van imam Nasri. Hij zegt. Er is een riwaaie over imam Abu Hanifa. Dat het de plicht is. Om ook tijdens de laatste twee rak'a de Fatiha te registreren. Dus het beste is dat je Fatiha registreren. beste. Ook al is het geldig dat je niks registreren. Zolang het drie, even lang is als drie tesbih. Maar het beste is dat je Fatiha registreren. Vooral als je imam bent en de mensen achter je van andere mezheer. Want in andere mezheer is het verplicht om in vier rak'a... Fetihah te reciteren. Dus om tolerant te zijn tegenover hen, en om rekening met hen te houden, is het goed dat je uh, dat reciteert, el -fatiha. En dan gaat hij verder over zitten. Als je zit voor de laatste shahud, dan zit je zoals Zoals je zit in de eerste Teshahud. Dus je zit met je linkerbeen Voor de man. Op je linkervoet. En je rechtervoet. Is uh, met de tenen gebogen. Richting de Qibla. En je voet, uh, rechtervoet. Is uh, verticaal. En dan doe je de Teshahud. En als je klaar bent met de Teshahud, Dan doe je de salat op de profeet. Sallallahu alayhi wa En ook al ook al ben je ingehaald, dus ook al kom je, je komt zitten, je, je, hebt, uh, de imam is bij de laatste teshahud, en jij hebt van de uh, laatste van vier rak'ah, en jij bent, jij hebt pas twee rak'ah, je hebt twee rak'ah gemist, dan moet jij ook die salat al-nabi doen. En dan zegt hij, maar Qadi Khan, rahimahullah, heeft een andere mening uh, gesteund. En hij zei dat teshahud alleen moet doen, en zonder salat alain en dat je rustig dat moet gaan doen. Ja, rustig reciteren In het boek Al-Bah, hij zei, hierop moet de fatwa positie zijn. En imam Mohammed, werd gevraagd over hoe je salat om de profet moet doen. Hij zei: je moet het doen zoals het algemeen bekend is. Dus Allah wa ala Allah wa ala Ali Muhammad, Kama Ali ala Ibrahim Allah wa masya ali wa Muhammad, Allah wa masya Ali Mohammed masya Ibrahim wa masya Allah wa masya ali wa masya Die heeft meerdere Allah Dus die keer gewoon toepassen. En dan doe je dua, maar je dua moet het beste gebaseerd zijn, zoals de dua genoemd zijn in de the Quran. Dus bijvoorbeeld Allah Bhana Pinafidhuni Hasena. Of al Agerati Hasena. Of wat is overgeleverd over de Profeet, dus de dua die de Profeet deed. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi khatak, wa min fitnaat il wa wa min fitnaat il mahayyah al En wat is overgeleverd over Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, dat hij de Profeet sallallahu alayhi wa sallam had gevraagd om hem een dua te leren, zodat hij daarmee dua kan doen in zijn gebed, toen zei hij tegen hem, de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt, Allahumma oh inni zolamtu nafsi zolmen kathira wa la yaghfiru zunuba illa an. Taaghfir li magfiratan min indika walhamni inna ka anta rasool rahim. O Allah, ik heb mijzelf onrecht aangedaan. Een hele grote onrecht. En niemand vergeeft de zonden behalve u. O oh Allah, vergeef mij uh, zondes met een vergiffenis van u. En wees genadevol met mij. Want Waarlijk, u bent diegene de, uh, die de zon vergeeft en die het meest genadevol is. Deze hadith is overgeleverd door Imam Bukhari. En je mag geen dua doen zoals de mensen spreken. Want je gebed wordt dan ongeldig. Oké, okay, wat is du'a? Wat is du'a zoals de mensen spreken? Wat is dat? Dat is een... het uh, in. Hij zegt, in zegt dat het een beetje onduidelijk als je in de hebt kijkt. Maar de gekozen is zoals Imam Al-Halabi heeft gezegd. Dat wat is overgeleverd in de Koran of in de hadith. Als je die du'a, dus dezelfde opzegt opzicht in de Koran of de hadith. Dan is gebed nooit ongelegd daardoor. Maar, als het een du'a is, dus je bouwt het op vanuit jezelf. En je vraagt Allah, wat je niet van de mensen zou kunnen vragen. Dan is je gebed niet ongeldig. Maar, als je Allah vraagt, wat je mensen zou kunnen vragen. Bijvoorbeeld, oh Allah geeft mij uh, een glaasje water. Ja, dan is je gebed ongeldig. Maar, wanneer is het ongeldig? Als het hoort oh, dat je zit. Voor de tishahud. Dus voordat je gaat zitten. En zo lang hebt gezeten. Dat je zou kunnen zitten. Om teshahud te kunnen doen. Maar als je het doet. Nadat je de teshahud hebt gedaan. Of nadat je hebt gezeten. Zo lang je de teshahud kan doen. Dan is je gebed geldig. Maar wat je hebt gedaan. Is makro het Als je dat hebt gedaan. Dat je de gedaan. In salat ala nabi. In de dua. de dua. Dan doe je de salam. Een salam maakt je, de eindigt zich bed. Een salam is de groet. Eén keer aan je rechterkant en tweede keer aan je linkerkant. Dus je doet aan je rechterkant totdat diegene die achter je zit, de witheid of gewoon jouw wang zou kunnen zien. En wat moet je zeggen? Assalamu alaikum wa rahmatullah. En hij zegt dit zonder uh, Wabarakatuhu aan toe te voegen. Want het is niet overgeleverd. En Imam al-Haddad heeft overgeleverd dat, dat Makro is. En als je dus aan je rechterkant zegt Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan zeg je aan je linkerkant Assalamu alaikum wa rahmatullah. En het is sunnah om de tweede teslim zachter te zeggen dan de eerste. En als je de eerste uh, slim doet, dan doe je ook tegelijk de intentie dat je de mannen en de vrouwen groet, die achter jou zijn, en de engelen die bij jou zijn, jou, uh, die Allah heeft gesteld om jou te beschermen. Zo ook bij de tweede, want de daden zijn volgens de intentie. De, dit, is, uh, dit is geciteerd uit het boek Al-Hidayah. In het boek Al-Tashih Staat er, ze hebben meningsverschil over diegene, dit is niet geld voor de imam, maar diegene die geleid wordt, dus de ma'moon, diegene die achter de imam zit. Abu Yusuf en zeiden, hij moet na de imam, dus de imam zegt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, dan pas zeg jij, Assalamu alaikum wa rahmatullah. En dan doet hij de tweede, Assalamu alaikum wa rahmatullah, en dan pas doe jij, als hij klaar is, dus als hij klaar is met de eerste, doe jij je eerste. Als hij klaar van de tweede, doe je de tweede. Maar bij imam Abu Hanifa, hij zei, er zijn twee overleveringen. De faqih Abu Ja'far, hij zei, uh, hij zei, de gekozen mening is, dat je wacht, dus wat ik net zei. Dus als de imam, de eerste, Assalamu alaykum wa rahmatullah als hij dat heeft gezegd, dan zeg jij je eerste hem". En als hij de tweede zegt, Assalamu alaykum wa rahmatullah en hij islam is twee dan pas begin jij met de tweede. Maar Imam Mohammed, en Imam Abu Yusuf, ik zei het in het begin verkeerd, Imam Mohammed, en Imam Abu Yusuf zeiden, je wacht rond tot de imam klaar is. Dus de imam zegt, Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, dan pas begin jij. Maar Imam Abu Hanif heeft gezegd nee. Er zijn twee overleveringen over hem. Faqih Abu Ja'far heeft gezegd, als de imam zegt, de eerste, hij is klaar met de eerste, dan begin jij met jouw eerste. En als hij klaar is met de tweede, dan begin jij met de tweede. En uh, Mullah Miskin, zei in, uh, in zijn uitleg op uh, uh, al Nee, kan het daka'ik. Hij zei, als de imam zegt, assalamu alaikum, moet je ook gelijk, salam alaikum, zeggen. Niet voor hem, maar gelijk met hem. als de imam zegt, assalamu alaikum, Als hij begint, ga je ook gelijk, salam alaikum. En dan doe het tweede, doe je ook gelijk twee. Dus je hoeft niet te wachten tot hij dichtplaats met de eerste. Ik denk dat mensen horen in de gelegd. Wat te is verplicht, dat, uh, in, uh, in de tweede rak'at van de Fajr en in de eerste tweede rak'at van de maghrib in Isha, of je dat nou op tijd bidt of je moet inhalen, en ook de Jumua ah, en ook de twee is gebeden en taraweeh en Witr. In Ramadan. Zo so, weten in Ramadan reisiteer je hart op. Maar wie moet uh, hart op Voor wie geldt dit? Voor iedereen die bidt? Nee, dit geldt alleen voor de imam. Dit geldt voor de imam. Het is plicht op de imam. Om hart op te reisiteren. in verder uh, uh, gebed. Dus de fout van, niet de sunnah. De eerste twee kaarten van Fat, het heeft maar kaart, Dan moet je hardop registreren. En de eerste twee van Narend en de eerste twee van Isha. En of je dat nou inhaalt, of de stijl voor je moet nog Isha bidden van gisteren, dan moet je alsnog als, als hardop registreren. En Jumu'ah moet je ook hardop registreren. En Eid gebeden in Taraweeh en Weter in Ramadan. Dit geldt voor de imam. En de laatste, en die na Maghrib komt, na Isha. Daarop moet je zachtjes reisteren. Dit is wat is overgeleverd. In Tashi heeft hij gezegd: Oké, wat is de grens tussen hart op en zachtjes? Al-Karfi heeft gezegd, Imam Karfi rachim Hij zei. dat je de letters. Dus, registratie dat de letters goed eruit komen, als je registreert En Imam Abi Bakr al balghi Maar, andere geleden, zoals Abi al-Qasim Safar en Abi Jafar al-Hindawi, en Muhammad ibn Fadl al-Bukhari, zeiden de minimum van, eh, zachtjes is dat je jezelf hoort. en andere boek zeiden, bijvoorbeeld, zei hij over deze mening, de laatste mening, dit is de sterkste. En in een heeft gezegd, het is niet geldig, pas, dus zachtjes is pas geldig als jij jezelf hoort en diegene naast jou. En in het boek El Beday, uh, van een Kessan, hij zei, wat kalchi heeft gezegd, is meer overeen met de Pierre en ook sterker. Dus wat minimaal dat jij de letters uitspreekt, dus met je tong beweegt. En het beste dat je jezelf hoort. En dan zegt hij: en als diegene die bidt alleen is, dus die bidt alleen, dan heb je vrije keuze. Als je wilt, reciteer je hardop in de gebeden waarin je hart op mag reciteren. En dan laat je jezelf horen, want je bent iemand voor jezelf. En als je wilt, kun je zachtjes reciteren in de gebeden waarin je hart op mag reciteren, Want er is niemand achter hem die naar hem luistert Maar het beste is dat je hart reciteert, om het, Zo dat jouw gebed overeenkomt met de gebed van de jamaa. Dus als je alleen bent. Uh, heb je de keuze om in de gebeden waarin je hart op mag resisteren, dus uh, -gebed, de vader van de vader gebed, of de eerste twee van Maghreb, of de eerste twee van Asia, daarin kun je hart op resisteren. Maar als je alleen dit, mag je ook rust zachtjes resisteren als je wil. Het gaat voor de man, zo ook de vrouw. En dan zegt hij, de imam en diegene die alleen bidt, die moeten verplicht dus wajib om uh, zachtjes te registreren in alle lakaat van Duhra en Asr. Want de profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft gezegd, het gebed van de dag is Ajma. Ajma betekent in het heeft geen geluid. Zie het boek Hidayah. Hier, Hierbij beëindigen we de sifat van en volgende uh, keer insallah gaan we verder met wicket met de witte. zelf en wat te maken heeft met wicket subhanarabbika rabbil izzati 'anna yasifun sadan al-nas